Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook wel allemaal soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik, die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is zo'n nachts, hè. Ik ben nou, hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Ja. Dat is een, een Duitse herder hè. Ja? Ja? Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik s'nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker. En meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een uh, bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij, bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij, bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar, heb ik, daar zag ik van de week een, een mannetje. Een mannetje. En die had een hondje. Dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn... Absoluut. Die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel. Hè? En dat mannetje loopt... En dat, is, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje, die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat, dat beest. Hè? En die denkt dat die losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe, zo van... En opeens drukt die vent op dat ding, En... Vliegt hij door het landschap... ...met een rotgang... ...in die doos. Huh? Ja, Dat zijn de dingen van deze tijd. Man. Nou ja, de dingen van deze tijd. Zo'n dus nozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. hè? Huh? We hebben overal een apparaatje voor het te scheren. Ik zag er een met drie koppen van de week. <lacht> eh. Scherenpraat, advertentie, drie koppen, kom nou toch. Eh. Ik doe dat nog met zo'n kwas weet je wel. Met drie haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is, dat is allemaal een beetje, een beetje overdreven. Eh. Maar dit is nou eenmaal zo. Het is, het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buurman, bij, bij mij in de buurt. <lacht> Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film, Maar dat kan, dat kan, er vallen zulke gaten in die avond. Hè. Maar, als we maar lol hebben. Maar, uh, ik, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, woont een man, die is, ook, die is, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. Met uh, voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat. Voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En. Uh... Oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die, heeft een... die is zo rijk. die weet niet meer van die, wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. heeft apparaten, loopt die met de knijper, hè. En dan loopt hij weer te knijpen. En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garage zit hij open. Zit hij, koers mee. Loopt hij naar het zwembad. Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op het ding. Gaat het ding open? Gaat het, de, de schuif open van het, van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En wat drukken? Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je je gulp nog zelf open doet. Hè? Maar je hebt mensen die hebben zoveel. Die weten we gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks. Maar te veel is ook niet goed hoor. Ik zou het niet willen hebben. Voor hun goud. Ik zou het niet willen hebben. Nee. Nee. Echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou nieuw. Voorgebakken. Ja. Huh? On night with each other, love is its weakness. This is I my protest, we are its biggest trick. The plague of consciousness. Hate and rebel against those doctrines and the violence that they create. They say time changes everything. Yeah. Het blijft toch een gigant, hoor. Hij is al jaren niet meer onder ons... maar zijn, zijn, zijn conferences blijven onnavolgbaar. Ja. Toon Hermans over zijn hondje. En daarna Ziggy Marley, de zoon van... Met Rebellion Rises, Oftewel, de rebellie uh, groeit. Ja, zo moet je het wel zeggen. Ongeveer. Goed. Hé, hey, ik heb nog een artiest in het licht. En daarna gaan we kijken of we contact kunnen krijgen... met onze sport... Uh, in het licht... Ja, dan Westen Herbert Grunemeyer. Bochum. Is dus besser. Veel besser als men glaubt. Tief in westen. Tief in westen. Voor arbeid, ganz grauw. Voor tauben. En me Und steh ich auf Cooks Aus dem Schrimmergarten toll und Mach mit dem Doppelpass jeden gegen der Du und dein Fals Grunemeier, zo heet hij echt, hè? Helbert Oh ja, Grunemeier. Herr dag, ja, Grunemeier. Jawel. Uh, mijn Duits is heel goed. <coughs> Sint Verkeerd kereiten, undert is kousbouzen. En op mijn. Uh, ja, dat mag geen flaus aus. En uh, op mijn examen, daar kreeg ik een zinnetje, en dat heette. Der Zug donderde voorüber. En ik kreeg een 1, want ik had vertaald. De trein donderde voorover. Nou, dat was niet goed. Wat ja. was het dan? Ja, dat weet ik niet. Voorbij volgens mij. Huh? Herbert Arthur, Herbert Arthur Wiglef Klamor Greunemeyer. Zo heet hij echt. En hij is geboren in Göttingen op 12 april 1956. En door zijn fans wordt hij ook wel eens Herbie genoemd. Nou is dat niet leuk? Je moet ja, ja, maar ja, weer ja. aan dat volkswagen denken met nummer 53. Ja. Dat is ja. ook Herbie. Ja. Toch? Ja, zeker. Die, die vond ik leuker trouwens. Ja, ja. Over Herbie gesproken. We hebben iemand aan de telefoon die begint ook met H.E. Die heet Henny. Ja, heet ja. ja heet weet weet weet me niet, weet ik. Dat weet ik, nee. Uit de ja, ja, Een vooruitblik op Zandvoort Lunch sport. Ja. En, uh, nou, het zal ongetwijfeld wel een beetje over de Champions League gaan, want uh, goh, die Spaanse clubs die gingen wel door, uh, althans die ene ging door het oog van de naald. hè. Ja, het was geen penalty, man. Kom. Nee. 1 dus, uh, was... minuut en 37 seconden voor het einde geef je een man een penalty en dan geef je de keeper rood, want dat ben ook wel een acht op, die idioot? Ja. Het is echt weer een beetje... Thuissluiter. grote. Het is echt schandalig. Hoe is het met je? Gaat het verder eens wel goed met jullie? Eh, uh, niet zo, niet zo, niet zo. Ik vind het koud. Ja, dat verandert. Het wordt 21 ja. graden. Nou, het zal tijd worden, want hier is ik niet tegen, hoor. Nee. <laughs> maar goed. Jij wil weten wat er morgen in de uitzending is. Ja. Dan? Ja. Nou, het is in ieder geval de laatste uitzending die Charles doet als technicus, want die gaat ermee stoppen helaas. Ja. Dus uh, het voortbestaan van het programma hangt een beetje uh, aan een zijde draadje. Nou, komt maar goed hoor. Ja, nou. Ja, komt maar goed. Tuurlijk wel. Komt maar goed dat gaan we nou, wel jammer aan zijn, want de mensen houden ervan. hè ja. De mensen houden van. Uh, ja. En morgen is het weer een leuk programma. Het zal uh, naast de, uh, over het voetbal natuurlijk ook gaan over wielrennen. Want de gast hebben wij, Jesper Rasch. Ja. De wielrenner uit Zandvoort. Die uh, echt alle prijzen bij elkaar fietsen maar kan bedenken. Ja. En een hele grote toekomst heeft. Ja. Dus dat is leuk. En er is natuurlijk heel veel gebeurd op wielergebied. Uh, we... Ja, de overlijden van die Belgen. Afschuldig. ja afschuwelijk. Ja. En dan komt de vraag naar voren natuurlijk, wat moet je doen? Moet je zo'n race stilleggen of moet je toch maar doorfietsen? En, ja, heel eens zeggen doorfietsen, maar ja. ik weet niet hoor. Moet... Maar ja, ze dicht dichtlaan, moeten ze ook stoppen. Ja. <lacht> ja. ja. ja. ja. Wat, wat vind jij, als ik eerlijk ben, of, of mag dat niet vragen? Als, wat vind jij ervan? Moeten ze het stoppen of moeten ze doorgaan? Natuurlijk moeten ze stoppen. Ja. Levensgevaarlijk, jongen. Als ja, sneller is, zijn ze nog dood ook. Ja. Nee, dat moet je niet meer doen. Nee, dat Het is ook niet. een heel wijze beslissing van uh, de organisatie om die 60 man eruit te halen. Ja. Dat is echt, uh... ja maar zo'n maar zo, zo overlijdensgeval of zo'n hard stilstand. Ja. ja, dat is toch wel een dilemma, denk ik. Wat moet je dan doorgaan of stoppen? Ja. Ik weet het stoppen, niet. Maar, maar, ja, ja. ja. ja oké. Okay. Kijk, als er in een voelwedstrijd iemand gaan, ga je ook stoppen. Ja. Ja, maar ja, dan, ja, dus ja. Met, met met Het is met zo'n wielerwedstrijd natuurlijk. is, ja. Ik had niet mee om het in gestopt te krijgen. Hoe krijg je het voor elkaar, weet je? Al die winners, ja, ik sta met iets. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Nee. Maar eh, hoe gaat het met je zondagmiddag eh, gebeuren? Gaat dat eh, ja, al goed? het was heel leuk. Er zijn heel veel mensen al gespot met zo'n zo telefoontje in de hand bij de wedstrijd... om te luisteren naar wat er verder op de velden gebeurt. Ja, ja, Het is van 1 tot 5, hè, iedere zondag. En... 1 tot 5? Van 1 tot 5. Ja. En we volgen alle wedstrijden van die zondagmiddag. Ja. Tien verslaggevers hè, op alle velden. Zo. En ja. die bellen zelf in? Of? Ja, ja, ja, die bellen in. Die bellen en dan in. gaan wij uh, uh, terugkijken, natuurlijk, op de zaterdag. Ja. Want zaterdag uh, is de bekende klassieke Koninklijke HFC tegen AFC. Ja. Toch wel belangrijk hoor, voor beide ploegen. Want mm -hmm. ja, ze zijn alle twee nog niet helemaal veilig. Maar dat is natuurlijk wel een leuke pot. Maar verder zaterdag, natuurlijk, jongens. De kaars staat helemaal klaar voor het Zandvoortse SV. Het kampioenschap gehoord. Ze ja. moeten wel even die wedstrijd winnen. Ja, dat moeten ze wel even doen. Maar dat doen ze wel. Toch. Er zal best een beetje spanning op staan, denk ik, bij de ja. boys. Maar wel geweldig. Hè. En dan wat, wat ze met versterkingen al binnen hebben gehaald. Hè, de de proef van Ted Sonnier. Ja. Voor het volgende seizoen. Die lopen zo door naar de eerste klasse. Oké. Okay. Dat nou. wordt echt een, uh, een, een topgebeuren. en uh, ja, daar gaan we het ook over hebben. Ja, midden. en zondag, oh. hè. En zondag. <laughs> ja, wat is een zondag dan? Nou, hier uh, uh, nou sportman. Weet niet wat een zondag is. Ik wil, het, ik wil hem niet zien. die wedstrijd. Nee? Nee. Maar volgens mij gaan ze het niet redden. Moet, nou, ik hoop het. Ik mo je moet er toch niet aan denken dat, dat, dat, dat je daarin bent als Ajax en dat PSV kampioen. Dat kan toch niet? Nee, dat gaat toch niet gebeuren. Nou, ik gaat dat niet gebeuren? Ik help het je mensen. Nee, gaat niet gebeuren. Ik ah, ze, ze zijn tot het bot gemotiveerd hoor, om, om, om, het, om ze er vanaf te houden. Ja, uh, maar goed, ik waag mij nooit aan voorspellingen. Ik ga ook niet kijken, want als, oh, de club waar ik voor ben, als ik kijk, verliezen ze altijd. Dus ik ga niet kijken. Televisieverbod van mij, nu. Ja, ja, nee, ik ga absoluut niet <lacht> kijken. <lacht> ik ga niet kijken. Nee, ik beloof het je, dat ga ik niet doen. Okay. Hé, hey, Henny, maar heel veel succes morgen met de uitzending. Dankjewel. En uh, treur niet, hè. dat programma gaat gewoon door. We zijn daar druk mee aan het overleggen hoe we dat op kunnen lossen. Dus uh, Fantastisch. dat komt allemaal wel goed. Dat komt okay, allemaal wel goed. Hé, hey, dag, al. Ciao, dag Henny, fijne uitzending Doei. morgen. Jullie ook fijne uitzending nu. Dankjewel, ja. dankjewel, dankjewel, dag Henny, bye. bye, bye. bye, bye, bye, bye. Vast over meisjes te noem Denk ik. Dat heet de Girls. Ja, echt waar hoor. Hm. artiest in het licht. Dit is uh, Antje Montero. Ja, weet je nog. Mooi liedje. Geweest. In dit lichaam heb ik jou gedragen. Zeg me wat er is, je bent zo lang niet thuis geweest. Weet het als jij ooit verdrietig bent, ik jou weer in slaap. Jij je groot voor mij te houden? Onze band die is er al vanaf jouw eerste dag. En het leven kan soms pijnlijk zijn. En fantastische zangeres uh, deze uh, Antje Montero En het nummer dat... Uh, nu gaat er iets helemaal fout. Uh, het nummer dat heet Weet Je Nog. Maar Antje ja. is toch geen musical uh, zangeres? Oh. Dat, nou. is, dat is de dochter. Oh, dat is de dochter. Ja. Oh. Nou, ik vond dit ook wel mooi. <laughs> Voor de rest is het jaren vandaag dus ah, okay. het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempirik. Ja, ja, dan volgt hier het nieuws. Gisterenmiddag was Hare Majesteit de Koningin Maxima in Zandvoort. Ze woonde een congres bij van de Internationale MS-Federatie in het MS Expertisecentrum bij Nieuw Unicum. En aansluitend bracht zij een werkbezoek aan het MS Expertisecentrum van de Zorginstelling.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 Volgens iemand die bij het bedrijf aan het werk was... was de man bezig met een inspectie op het dak. Beste mensen, weet dat het zomerseizoen weer ingaat. Dat houdt in dat u niet zomaar meer lekker met de hond of het paard het strand op kan. Um, het kan nog wel, maar onder bepaalde voorwaarden. En de voorwaarden zijn dat u in de periode van 15 april tot 1 oktober... Tussen 9 en 7 uur niet meer met de hond op het strand mag komen. En dus ook niet meer met het paard. Eergisterenmiddag controleerde de politie zowel opvallend als onopvallend op de Krukiusweg en heemsteedse dreef. In heemsteden. In ongeveer een uur tijd werden 18 bekeuringen uitgeschreven... waarvan vijf keer waren voor het negeren van rood licht op de Javalaan... zeven keer negeren van de verplichte rijrichting, dat was op de Krukiusweg... Eén keer vasthouden van een mobiele telefoon... twee keer voor het niet dragen van een autogordel... Eén keer voor het rijden over de busbaan bij de Heemsteedse Dreef... 1 keer voor defecte remlichten en één keer voor een aanhanger die niet goed bevestigd was. De controles hadden als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Wie nog met zijn auto door het Kenau-park in Haarlem wil rijden... heeft helemaal pech. Het park is voortaan afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Dat heeft het Haarlemse College gisteren besloten. Door de afsluiting is er geen doorgaande route meer... voor gemotoriseerd verkeer van en naar Haarlem-Noord. Het Kenaapark is dan alleen nog bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De gemeente wil het park groener en autoluw maken... en daarom het doorgaand verkeer ontmoedigen. De oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren... is na overleg met de Fietsersbond, Verkeerspolitie... bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Tot het moment van invoering staan er worden. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, overwegend zijn er vandaag wolkenvelden. Maar ja, zo nu en dan gaat toch ook de zon wel heel even schijnen. Het blijft in ieder geval droog en er waait een matige oost- tot noordoostenwind... De temperatuur stijgt naar zo'n 16 tot 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en is er kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 9. Als we dan naar morgen kijken, dan blijft het bewolkt... en een regengebied ten noordoosten van onze streken... kan ons later op de dag mogelijk bereiken. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Positive And if I jump De man. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het ziet er wel goed uit. aardig, aardig meneer. Hij is geboren in Dublin op 12 april 1980 en het is een Ierse zanger vooral bekend geworden als lid van Westlife. Oh, ja, nou gaat het, gaat het natuurlijk even. Westlife, ja, dat kennen we natuurlijk wel. Nou gaat er een belletje rinkelen. Ja. ja. McFadden begon zijn uh, muziekloopbaan in een uh, tienerbandje genaamd... Uh Cartel groter zetten, zou ik het niet lezen. Maar hij werd beroemd als lid van de groep Westlife... met wie hij in Engeland 7 op 1 volgende nummer 1 hits scoorde. Genoeg om in het Guinness Book of Records te kunnen staan. 9 maart 2004 kondigde aan Westlife te verlaten... en naar eigen zeggen omdat hij te weinig kon doorbrengen met zijn gezin... Dat hoor ik daarvoor wel vaker. Hoewel er destijds geruchten erom gingen dat hij gedwongen werd... door zijn manager Simon Cowell om te vertrekken. Shane Feilen, lid van Westlife, gaf als reden... dat hij niet meer gelukkig was en daarom de boyband verliet. Nou, het is toch allemaal triest en... Moeilijk en weet je ja. het allemaal niet. Ja. He? Ja, het is droevig allemaal. Ja. En hey, jij had nog wat. Jij, jij, moest, jij moest nog een plaatje draaien, zei je. Ja, want uh, ja, zoals je, ja. je net al vertelde... Ik ben ja. dus even een weekje ertussen geweest in Spanje. Op het laten was laten zitten. Het gewoon. Was, maar niet ja, nou, nee, nee, nee, je hebt een jongen. Zat ik hier in mijn eentje. Nee, helemaal lekker. En helemaal niet. Pff. Nou goed, in ieder geval... Uh, trouwens, ik had het aangekondigd bij jullie dus. Ja. Uh, ik, ik omdat, het, mee... omdat het toch al wisselvallig was, daar ja. heb ik daar met mijn CFM jasje aangelopen. Want oh. uh, ja, dat beschermde me lekker tegen de regen. Maar daardoor kreeg ik wel reacties van de Spaanse mensen al daar. Oh. En dat heeft dus geresulteerd dat als het goed is, dat het goed is, dat er nu dus uh, vanuit een Spaanse... Uh, uh, ja, Hoe noem je dat? Een koffietent en een, een buurtkroegje allerlei Spaanse mensen ook naar ons programma... aan het kijken zijn en aan het luisteren. En die ik man. had ze beloofd... als jullie kijken en als jullie luisteren... dan draai ik voor jullie een plaatje. Nou, dus die belofte... die wil ik graag bij deze inwisselen. Dus daar ga ik nu even over... als je het niet erg vindt in Spaans. Nee, Queridos amigos. Adem Como, uh, como... <laughs> als u op uw beeldscherm ziet, krijgt u, de, krijgt u de ondertiteling. Nee, helemaal niet. Want die ene camera is nog steeds stuk. Uh. Dus niemand ziet me. Uh. Nee. nee, maar in ieder geval. Uh, queridos amigos, uh, como yo les he prometido... ...ahora vamos a tocar un, una canción española... ...especial para vosotros. Para en que todos se están sentando en el bar Manolo vamos a tocar, esto sí que tiene guasa de los chichos dos cervezas, por favor hasta pronto dos cervezas, por, por favor ¿Cómo yo te <¡Ay>! A mí, que con otro me engañara, con que hay en la esquina. te Ik a matar. No lo voy a olvidar. Cae la silla, hoy. Ya me pasear con él. De noche y día, y yo enamorado de ti. Esto sí que tiene guasa. Tú sí que tiene WhatsApp, de mi a que nada Mama te está engañando. je uh, flamingo dansje. That's that's <imitation> Ja. Spaanse muziek, dames en heren, speciaal op zoek voor uh, Dolores Tempíricos. Uh, uh, <laughs> <de>, uh, <laughs> Dolores Tempíricos. Ja. Sí, para los amigos de Al Muñecar. Oh ja, no. ja. Ondertiteling die was uh, helaas niet aanwezig, dames en heren. Dat konden we niet zo gauw voor elkaar krijgen. <lacht> <lacht> Toch even Marcus bellen van. Uh, Marcus die ondertiteling. Die doet het niet. <lacht> Is hij helemaal in paniek? Dat moeten we allemaal niet hebben, natuurlijk, Paul Simon. Uit de film One Trick Pony. Titelsong en dan nog wel live ook.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 Like God's immaculate machine, it makes me think about all of these extra moves I make, and all this herky jerky motion, and the bag of tricks it takes to get me through my working day. One trick pony, he's a one trick pony. Either fails or risks live opname van One Trick Pony van Paul Simon. Uh, Noem uit de gelijknamige film, waar ook bijvoorbeeld de hit uh, Late in the Evening uit voortkomt. Zo is dat allemaal. Maar goed, dit was hem live. En yeah. dit is Barry White. The first, my last, my everything. Barry White is even met vakantie uh, begrijp ik nu net. Dus, maar ja, het orkest was er al wel. Want, uh, hij, hij, hij is met vakantie gegaan, die Barry White. Uh, het orkest was er wel, die zaten ja er al. Uh, een beetje raar hoor. Had het moeten weten. Dit is Rowan Hezen, dit is de laatste. Het was 12 uur. November. In Venlo, het wordt niet. hem naar hoesten. Toen iemand zei: Hij hey, loop eens mij, het is hier nog niet gedaan. Ik kijk aan en ik schrok ervan, het hij ooieoren niet gezien.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 Overdag de zon en s'nachts de maan, ik was morgen niet weer stom. Ik dook Mira, Oda, naar mijzelf. ik dook dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou, Een mooie vrouw? Dit is weggegooid, Geluk. En s'nachts in bed, Sloop ik net. Komt er geen op een scheping mee. Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal en ik droom hem staan. Hij geest iets zacht als doos, als vak. En ik draai om. En ik weer weer weer en droom mijn mooiste zin. Te lang waan ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit zien. Het dreef langzaam tot het stil. Het een puntje aan de horizon, Om en een oceaan zo groen. Ik heb alles over het woord gegoed, ten haven die Nergens in je hocht die hem naar oeste gol. Je keek mij aan en ik keek aan, van kegels hier nou stond. Ik peek handen en ik laag de wand, oog gezicht en hoe en na en hoe ge keek al hoorweg streek toen de zon. Aan den hemel kwam. Oh, dat is toch even een sfeervol eindje, mag je wel zeggen. Hé? is toch even prachtig. Dat, ja, uh, ja, dat ja. Uh, Robin Hesse eindigt met Bach. Nee, dat vind je mooi. Jesus, joy of man's designing. Als laatste. Het nummer heette uh, inderdaad... Uh, het heette gewoon November. En, uh, het was het laatste liedje voor vandaag. Ja stoppen dames en heren. Dit was het. Zometeen Matchbox met Bart van der Meer natuurlijk. Tenminste. De <laughs> Als we de systemen draaien krijgen. In ieder geval, dat gaat gebeuren zometeen. En uh, wat mij betreft, ik dank u voor het luisteren. Namens Dolly. Dolly! Ja! Natuurlijk, dames en heren. Hartelijk dank okay. voor het luisteren. En tot en gauw weer. Hè. Tot gauw weer.